Michael Jackson overleed op 25 juni 2009 als gevolg van een hartstilstand. Voorafgaand aan de uitspraak kreeg een advocaat van de familie Jackson het woord. Hij zei dat de familie niet uit is op wraak, maar slechts gerechtigheid wil. Volgens twee Iraanse persbureaus is de bezetting van de Britse ambassade in Teheran voorbij. De studenten die de gebouwen hadden bezet zouden die weer hebben verlaten. De studenten demonstreerden vandaag tegen Groot-Brittannië. Ze zijn woedend omdat de Britten vorige week sancties tegen Iran hadden afgekondigd... omdat het land aan een atoombom zou werken. Na afloop van de demonstratie splitsten tientallen studenten zich af... en bestormden de ambassade. Zes medewerkers die niet op tijd konden wegkomen werden in gijzeling genomen. Ze kwamen vrij toen de politie alsnog ingreep en de gebouwen ontruimde. De Britse regering is woedend. Ze zegt dat Iran het terrein en de diplomaten had moeten beschermen.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 Het weer, vanavond en vannacht regenbuien met kans op windstoten... morgen wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files zijn nu snel aan het oplossen... maar er zijn in de staart van de avondspits een aantal ongelukken gebeurd. Onder meer op de A1 Amersfoort Amsterdam. Daar is de weg wel vrij, maar de file loste moeizaam op. Tussen Knap het Muidenberg en Knap het meer 8 kilometer. Op de A6 Muiden Lelystad bij Lelystad 6 kilometer... Op de A10 tussen Oud-Zuid en Knoop het Watergaafsmeer 8 kilometer. Dat is een erfenis van het ongeluk op de A1 bij Muidenberg. Op de A58 Breda-Tilburg, bij Knoop het annabos 5 kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht. Op het stuk van Eindhoven naar Tilburg, ook op de A58, is ook een ongeluk gebeurd. De weg is helemaal dicht tussen Best en Oorschot. Omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A65. En tenslotte de A58 van Tilburg naar Breda. Daar staat tussen Gils en Ulfhout 6 kilometer. De rechter rijstrook is dicht.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 www.helpforbusiness.eu Dit is Radio 1. De NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Wie schrijft als filosoof? Schrijven persoonlijk of schrijven niet? En wil men persoonlijk schrijven, dan heeft men vrienden nodig... want zonder vrienden geen filosofie, zegt onze gast. En hij kan het weten, want hij is verkozen tot de eerste denker des vaderlands... en daarvoor is denken alleen niet genoeg. De denker moet iets veranderen, bijvoorbeeld iets eenvoudigs. Zoals ons wereldbeeld. Hier is Hans Achterhuis. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Hans Achterhuis, wanneer noemt u iemand een vriend? Um, dat zijn een vrij beperkt aantal mensen uit mijn directe omgeving. Dus waar je inderdaad eigenlijk heel veel mee kunt praten en dingen kunt doen. Uh, daar hoort voor mij zeker ook de allernaaste familie bij. En daar horen wat mij betreft, als ik aan het lezen ben... ook sommige dode filosofen bij met wie ik dan in gesprek ga eigenlijk. Ja, zoals bijvoorbeeld Hanna Arendt. Uh, Hannah Arendt is inderdaad uh, de belangrijkste vriendin, ja. Ja, ja met wie u een liefdesrelatie onderhoudt. En ik, moet, en ik moet eerlijk zeggen dat ik... Uh, waren het niet dat ze hartstikke dood is. Ze is heel erg dood, maar toen ik voor het eerst dus inderdaad foto's van haar zag... toen dacht ik, jongen, dat een mooi, knap, uh, Joodse studenten. Ja. Uh, ja, daar had ik vlies op kunnen worden. Maar dat was hij toch al, inderdaad, intellectueel. Ja. En Wittgenstein vond ze ook heel erg knap, hè? Uh, Heidegger, uh, Heidegger, Heidegger, Heidegger, Heidegger. oh, hoe ja, nou ja. maak ik een ontzettend vak... Ja, nee, vang. nee, nee, dat... Uh, <laughs> Oh, tenzij het, uh, tenzij, goed, tenzij dat heel geheim is gebleven. Ja, laten we het daarop houden. Het is geheim gebleven. Uh, maar het feit dat u zegt... Uh, uh, iemand uit mijn directe omgeving... dat is natuurlijk wel een ontzettende open deur. Maar ook weer niet helemaal, nee. omdat u dus ook... Um, omdat ik het... Doden hieronder um, ja, die open deur is toch wat anders. niet... Ik bedoel, nu zijn er wel mensen die 300 vrienden hebben op Facebook en weet ik wat allemaal. Ja. Voor mij zijn het toch echt mensen, uh, ook al wonen ze wat verder weg, maar dan zijn ze dichtbij dat je er naartoe kunt gaan, dat je dingen met ze doet, uh, dat je dingen met ze bespreekt. Er zijn ook filosofische levende vrienden gelukkig, ex-studenten, mm -hmm. collega's. Uh, maar inderdaad, die doden horen er dus wel bij. Ik bedoel, uh, daar kun je dus inderdaad mee in gesprek gaan. En die boeken in mijn boekenkast zijn van sommigen in elk geval... heel erg belangrijk voor mij, ja. En om hoeveel uh, vrienden gaat het dan? Uh, Geen het, 300? Nee, het gaat om een aantal intellectuele vrienden. We hebben wel eens een spelletje gedaan... Uh, met de overleden Bart Tromp heb ik dat gedaan. Van Als je nou mocht kiezen... Uh, welke filosoof zou je een avond gezellig mee naar de kroeg gaan... En uh, daar kwamen wij toen eigenlijk op één punt wel uit. Um, Thomas Hobbs, 17e-eeuwse denker... Uh, die komt in het verhaal dat het over een zeer gezellige man... die tot zijn 86 geloof ik actief was en leuke dingen deed. Nou, daar kon je gezellig mee naar de kroeg. Ja. Terwijl ik ook denk, sommige van mijn filosofische vrienden... en dat zou misschien best voor Hannah Arendt kunnen gelden... waren ook heel streng soms als denkers. En uh, of je dan meteen gezellig met iemand uh, kunt gaan stappen... Dat weet ik dus niet. Ja, ik, ik heb het meegemaakt um, met Iwan Illich. Uh, dat was echt een levende vriend. Maar ook vanuit zijn boeken kende ik hem al. En uh, Iwan, ik was een vriend voor Iwan. En dat betekent dat ik echt ook domme dingen kon zeggen. Ja. Uh, in mijn Engels ongelukkige dingen. Uh, maar hij kon keihard zijn soms naar mensen die het niet begrepen. En ik denk dat er ook zoiets was bij Hannah Arendt. Ik geneerde mij soms over de hardheid waar mensen werden afgewezen. Alsof ze dus iets heel verkeerd zeiden. Terwijl ze gewoon hun eigen woorden gebruikte. Ik weet dat hij een keer aan ontbijt in Amerika, dat iemand zei van, I like to communicate with you. Ja. En toen reageerde hij vanuit de filosofie, eh, communicatie, dat vindt plaats tussen machines. Mensen praten met elkaar. <laughs> en ik dacht, nou, hallo, daar praat iemand. Ja. Heel onschuldig. en ja. Die werd dus weggezet. En ik denk dat, dat een aantal filosofen ook zo streng zijn, dat ik denk van, nou, dan liever met een Thomas Hobbs naar de kroeg. Uh, dan met een uh, Hannah Aert misschien eerst, uh, een eerste soort. Ja, Want misschien zou ze ook een toch iets te streng zijn, denk ik. Ik denk dat ze soms heel erg streng was, ja. Om ze was echt op een, ja. een goede vriendin. Met haar uh, beste vriendin, de romanschrijfster Mary McCarthy, ja. was de eerste ontmoeting uh, ook vreselijk. Want uh, wat gingen we uh, Die zagen elkaar op een bijeenkomst in uh, New York. Ik weet niet meer precies wat Mary McCarthy zei... maar ze zei iets over concentratiekampen en Duitsers. En uh, Hannah Arendt kwam er toevallig weer tegen... bij de metrohalte, volgens mij. En die viel toch tegen haar uit en ging zelfs vertellen... dat ze in een concentratiekamp had gezeten... en dat ze dit soort dingen niet wilde horen. Wat overdreven was, want ze zat in een doorgangskamp. Maar in elk geval, dat is weer goed gekomen. Maar ik kan me zo dus heel goed voorstellen dat, dat soort verhalen zijn meer bekend dus. Ja. En ook van meer filosofen. Dus. Over hoe u grote... zijn de tegenovergestelde verhalen bekend? <laughs> want u bent zo emabel en aardig. Um, ik denk dat ik in het uh, directe contact inderdaad uh, heel <laughs> erg emabel uh, ben. Laat ik dat even vriendelijk uh, van mezelf zeggen. Um, maar u heeft ik een scherpere ook... pen. Ja. Dan ik ben mij dus heel erg bewust dat ik, uh, als ik schrijf... Uh, vaak veel feller ben dan ik in schrijven doe. Ik ben ook uh, in het verleden wel op het matje geroepen. Toen ik als uh, jong net afstudeerde hele scherpe dingen zei. Toen ben ik door de rector van mijn school nog een keer op het matje geroepen. van de oude rector dan, van uh, hoe kun je er zulke dingen... En dan in het gesprek zei ik van, ja, nou, een beetje scherp mag toch wel. Maar dat ben ik dus niet in de, in de directe contacten. Wat vindt u dan eng? Ik weet het niet. Uh, ik denk ook, dan zie je iemand gewoon van... Ja, direct. Um, dan uh, in elk geval probeer je iemand makkelijker te begrijpen... dan wanneer je even lekker iemand fel neersapelt. Ja, ja op papier. Op lekker papier, makkelijk. Op papier, ja. ja lekker makkelijk, Nou, toch? ja, in elk geval is het makkelijk. Het is ook wel, is ook wel goed om het te doen. Uh, ja. Vind ik nog steeds. Uh, je moet wel bereid zijn om uh, verantwoording af te leggen. Hm. Dus in het, in, ja, natuurlijk goed bij als je ze dan daarna tegenkomt. Wat gebeurt er dan? Um, dan dat is er soms, soms eerst even een uh, heel fel gesprek. En dan gaat het uh, daarna eigenlijk uh, meestal in elk geval uh, stukken beter. Daar zorgt u dan ook wel voor? Want ja, zet... op, daar zorgen we samen voor. Dat, dat er dus iets uitkomt waardoor je dus uh, ook begrijpt... dat iemand anders begrijpt waarom ik zo fel en boos reageer. En uh, dat dan ook uh, daarna dat je weer verder kunt. Ik bedoel, zo heb ik toch uh, de nodige contacten gehad... en zelfs uh, gesprekken die in een soort, nou, ik wil niet zeggen echte vrienden... maar wel in een soort vriendschappelijkheid dus uitliepen. Uh -huh. U had het net over intellectuele vrienden. Hoe belangrijk is dat, dat ze intellectueel zijn... in uw keuze voor vriendschap? Um, nou, Als u heel eerlijk bent. Intellectueel is een heel groot woord. Maar wel van, uh, in elk geval, het soort niveau... dat klinkt weer heel overdreven hoor... maar uh, toch liefst dat ik in elk geval... Niet als filosoof, maar wel als over mijn filosofische onderwerpen ook met hun kan praten. Dat vind ik wel belangrijk. Ja. En, en anders... nogmaals, het moeten geen kleine filosofjes zijn. Hè? Ik bedoel, uh, mijn twee kinderen uh, zijn helemaal niet filosofisch aangehoogd. En ik vind het eigenlijk alleen maar leuk dat ze dat niet zijn. Uw zoon is zakenman. hè? En mijn zoon is een geslaagde zakenman Een goede zakenman is ingenieur, mijn dochter is arts. Uh, best belangstelling voor filosofie, maar het zijn in elk geval geen filosofisch geworden. En we kijken dus wel naar de kleinkinderen, uh, maar die hoeven van mij de helemaal hoop. niet uh, op mij te lijken, nee. nee echt dus niet? dat hoeft niet, maar er moet wel een gesprek mogelijk zijn... Uh, over de onderwerpen die, mij, die ik belangrijk vind en die ik aan de orde wil stellen. En dat geldt van hun kant naar mij toe natuurlijk. Ja. En hoe gaat dat dan? Want welk gesprek vindt u op dit moment bijvoorbeeld belangrijk om te voeren met uw kinderen? Um, nou, met de kinderen is het heel duidelijk. Uh, de gesprekken met mijn dochter uh, lopen dus deels over de zorg natuurlijk... als mm -hmm. huisarts. En ik ben heel erg veel met zorg bezig geweest. Je u uh, er veel over gepubliceerd. Ja, en ik moet zeggen, uh, met mijn zoon is dat eigenlijk ook heel gemakkelijk... Het was niet de reden dat ik techniekfilosoof werd in Twente... maar in ieder geval vond ik het heel erg leuk om daar techniekfilosoof te worden... en daar uh, af en toe mijn zoon mee te nemen uh, naar leuke conferenties... Uh, met vriendjes ingenieurs van hem. En dus met dat onderwerp van hem ook bezig te zijn. Dus dat heeft wel een rol gespeeld dat ik met beide ook met zo'n onderwerp bezig ben. Dat fenomeen techniekfilosoof moet u denken even uitleggen. Uh, ja, dat heb ik toen ik het werd meteen ook moeten uitleggen... Uh, uh, dat was nog bij Isja Meijer. Die me heel scherp daarover on ondervroeg. Wat is dat nou? Een techniekfilosoof um, In Twente, maar ook in Eindhoven en Delft. Dus zeg maar de, de technische universiteiten. Mm -hmm. uh, is een behoorlijke afdeling filosofie. Uh, die nadenkt over wat nou ontwerpen precies inhoudt. Die nadenkt over hoe techniek ons eigen gedrag of de samenleving verandert. Die een ethiek van de techniek probeert te ontwikkelen. Nou en dat heet dus techniek filosoof. Ja, en uit uw boek Zonder Vrienden Geen Filosofie... begrijpt dat zelfs het alfabet een technische uitvinding is? Uh, ja, dat was een mooi voorbeeld eigenlijk. Maar we maken het gewoon mee op dit moment. We leven dan, dat is ook een beetje... Ja, een term, maar in een technologische cultuur. Er komen eigenlijk elke dag nieuwe dingen bij. De nieuwe sociale media, noem maar op. Medische technieken. En die veranderen de manier waarop wij naar de wereld kijken... en onszelf beleven. Eigenlijk voortdurend. En daar denk je dan over na als techniekfilosoof. He, wat betekent het feit, vergeleken met vroeger, dat je een echo kunt maken. Dat je dus weet iets over je ongeboren kind wat je vroeger niet kon weten. Je moet plots een nieuwe ethische beslissingen nemen. Nou, dat is een van de onderwerpen van de techniek ethiek in dit geval. Oké. Okay. Um, u bent sinds dit voorjaar denker des vaderlands. Ja. Dat is een fenomeen in het leven geroepen door uh, Filosofie Magazine en trouw. Hoe belastend is dat, Hans Achterhuis? Um, het is wel een beetje belastend. Een beetje uh, belastend, een zei beetje die stralend. Ja, maar ik wist dat het erbij hoorde. Um, ik werd overvallen. Ik had een afspraak met de hoofdredacteur van Filosofie Magazine, Daan Rovers. En Daan woont vlak bij mijn dochter in Amsterdam. Dus ik zei, nou, ik kom wel een keer als ik naar de kleinkinderen ga zoiets even bij je langs. Nee, ik wil graag bij jou komen. Ik zei, het hoeft toch helemaal niet, want ik ben regelmatig in Amsterdam... Um, dus ze zou aankomen en daar werd gebeld dus. En daar stond uh, Daan met, uh, drie mensen, nee, met twee andere mensen op de stoep. Met zo'n, ja, ik moet zeggen... Uh, een hele grote fles mag, champagne. Mag, mag, mag een fles champagne. Ja. En vervolgens met dit volstrekt onverwachte vraag... Uh, moesten ze eerst uitleggen waaraan denker dat de Vaderlands zou kunnen zijn. <laughs> Dichter des Vaderlands wist ik, die uh -huh. hebben ze sinds kort. Um, en toen heb ik dus echt even... Heel kort over nagedacht. Want ik wilde ondanks alle champagne toch nog even uh, kijken. Wil ik het wel of niet? En er zijn twee redenen waarom ik toen... heb ik eerlijk gezegd ook het gedaan heb. In de eerste plaats omdat ik het heel belangrijk vind voor de filosofie. Op allerlei manieren is, uh, zijn er buiten de universiteit ook heel veel filosofen in Nederland bezig um, met filosofiecursussen. De Internationale School voor Wijsbegeerden, de Filosofie Magazine, de Nacht van de Filosofie, de Maand van de Filosofie. Ja, ik vind het alleen maar heel leuk populair, eigenlijk. Ja, ja en, en daar wilde ik best aan bijdragen om filosofie grotere bekendheid te geven. Ik merkte naar mijn eigen studenten dat vaak dit soort zaken in de maatschappij een opstapje waren om daarna verder te gaan met filosofie. Dus dat was een van de redenen waarom. Maar fungeren als meningenfabriek, daar zie ik u ook helemaal niet Dat heb ik dus ook meteen duidelijk gezegd. Dat ga ik dus niet doen. Ik durf dingen te zeggen over de onderwerpen die ik bestudeerd heb. Maar willekeurig, wat ik in het begin wel kreeg, de eerste maand, een telefoontje van, u bent nou eenmaal denkende vader, wat vindt u hiervan? Uh, heb ik vaak nee opgezegd. Maar wat dan? Ik... Wat kreeg ik dan bijvoorbeeld? Uh... Um, ik ben voor de VRT geweest, de Vlaamse radio. En onverbeidelijk, maar ik had me er niet op voorbereid. Uh, kwam de vraag, heeft u een goed advies... hoe wij een nieuwe regering moeten krijgen? <lacht> dan heb ik zoiets, nou, dat zoeken jullie zelf maar. <lacht> had uit. u toch wel een antwoord op? <lacht> nou, op. <lacht> ik had dus een antwoord toen ik... Uh, ik werd in Utrecht geïnterviewd, ja. dus in de studio... en had de verbinding dus met Brussel. Um, ik had het antwoord inderdaad toen ik naar huis fietste. Ik dacht, ik had best iets kunnen zeggen over uh, nationale groepen en etnische groepen. En hoe moet ik dat eens in Europa. En dat zou het eigenlijk nog wel goed doen. Maar op dat moment zelf een advies had ik echt niet. Hè? Nee, had nee. u niet paraat. Dus achteraf heb ik soms nog wel iets. Maar nee, uh, als ik er niet echt over gepubliceerd heb en mee bezig ben geweest... vind ik het heel moeilijk om uh, maar een Kreet te slagen. En ik werd toen ook een keer gevraagd van... Uh, wat vindt u van... Uh, uh, of wilt u nadenken vanuit het begrip rentmeesterschap over het begrotingstekort? Ja, ook een hele goede. Heel, heel interessant, ja. ja maar ik zei, daar dank <laughs> ik toch echt voor. En op de terugweg op de fiets? daar had ik, nee, had ik nog nee, geen idee over. Nee, toch niet. Goed, nou, de Denker des Vaderlands zit niet iedere dag achter een microfoon. Nu wel, een uur lang. En ik roep wel de luisteraars op, schroom niet. U kunt al uw gedachte-experimenten nu naar voren brengen. En wellicht dat uh, onze Denker des Vaderlands, zijn naam is Hans Achterhuis... toch zomaar een antwoord paraat heeft. Dat zou soms kunnen. Ik heb u daarnet uh, de Volkskrant even uh, uh, laten zien. Een ingezonden stuk van uh, uh, de studentenpartij ASAP... Uh, Nijmeegse Studentenpartij over de geheimhouding. Het rapport over uh, Roos Vonk. Uh, Over de handelwijze van de Nijmeegse hoogleraar Roos Vonk. Uh, Er is onderzoek gedaan na de uh, klacht over uh, Diederik Stapel. Uh, en... Wat vindt u daarvan? Want ze zeggen dat onderzoek naar haar moet openbaar worden gemaakt. Ja, uh, dat lijkt me heel uh, vanzelfsprekend eigenlijk... dat het onderzoek openbaar gemaakt wordt. Um, ze is op een of andere manier dus kennelijk kamers een beetje berispt. Ze heeft geen fraude gepleegd... maar in elk geval is ze niet goed wetenschappelijk te werk gaan. Uh, dat zat er eigenlijk al een beetje in, denk ik. Uh, heel gek. Uh, het ging over dat onderzoek naar het vegetariërs. Het ging over het onderzoek ja. van, uh, nog niet eens vegetariërs... maar uh, mensen die in een uh, proeflaboratorium aan vlees denken... niet van oh ja. vlees oh eten... Ja. Aan die vlees zouden uh, zich als huftes gaan gedragen daarna. Ja. Nou, uh, in elk geval... Uh, dat is al, en, en, en het onderzoek past precies bij alles wat zij ervoor had gezegd. Ik bedoel, ik, uh, ze is heel veel in de media geweest... Um, ik ken een heel lang interview met haar van twee pagina's volgens mij uit de Volkskrant... met een mooie foto met haar eigen biggetjes... waarbij ze dus inderdaad uh, zegt dat ze meer van dieren dan van mensen houdt. Ja, dat beeld en, is goed blijven hangen. Dat is goed blijven hangen, ja. <laughs> uh, <laughs> maar ik denk dan meteen eigenlijk... het onderzoek, of de uitkomsten daarvan... past zo precies in haar eigen uh, denkraam... Ideeën, haar eigen denkraam terwijl ik denk, goede wetenschappen gaat juist vragen bijstellen. stellen, als het helemaal past binnen wat je altijd had gedacht, dan is toch uh, dat moet je verder onderzoeken. Ik zou zeggen, een wetenschapper moet juist altijd heel kritisch zijn naar zijn eigen denkraam. En zij was alleen maar heel verheugd, en na dat onderzoek, wat ze dus samen met Stapel heeft gedaan, maar nogmaals, die gegevens waren vervalst en kwamen van Stapel. Niet van haar, voor alle duidelijkheid. Dat is waarschijnlijk niet aan te rekenen, denk ik. Maar dat je daarna verheugd het hele land doortrekt om voor radio, tv en de kranten te vertellen dat inderdaad uh, vleeseters als hufters zijn. Ja, ik vond het toen al niet eigenlijk uh, passen voor een wetenschapper. Zegt maar dat ik... iets over, over deze tijd, waarin uh, wetenschappers uh, onderzoek doen, uh, functioneren, veel in media verschijnen? Ja, het, het zegt wel iets natuurlijk, uh, dat, dat het is ook leuk. Het is ook een soort spanning. Um, ik ben niet zo heel veel in de media geweest, maar af en toe wel. En aan de ene kant zie je dan bij collega's, dat ze het uh, leuk vinden en ook vragen en vertellen hoe het ging. Aan de andere kant zie je ook zoiets van, moet je dat wel doen? Is dat uh, niet beneden de waardigheid van een filosoof... Om achter een microfoon TV te gaan zitten. Dus die dubbelheid is er steeds. Maar eigenlijk proef je wel iets van een, uh, een soort afgunst ook. Van uh, ze willen het toch eigenlijk ook soms wel doen. En ik denk dat het zeker speelt binnen die sociale psychologie mm -hmm. van uh, Roosvonk en van uh, Stapel. Uh, met al die leuke feitjes die allemaal uit het laboratorium, laboratoriumonderzoek komen. Daar haal je af en toe de voorpagina's mee. En dan kun je meteen uh, naar de wereld door en weet ik wat allemaal. Ja, Waar de media dankbaar gebruik van maken. Ja. ja. ja. Nou, dit onderzoek uh, was volgens mij niet besproken bijvoorbeeld in NRC Hansblad. Omdat de wetenschapsdirecteur al meteen eigenlijk nattigheid voelde. Daar zit een dus, hele goede wetenschapsredacteur Ja, dus een wetens, wetenschapsredacteur dat kan dat? wel een soort zeven... Um, dat is um, besproken door die ja, ja. Dat ze het inderdaad <laughs> Roos vonk en Diederik Stapel uh, af en toe geciteerd had... en verwezen had in artikelen Maar dit laatste onderzoek, dat vonden ze al verdacht. Maar u, u zegt iets heel uh, uh, duidelijks... en dat komt ook terug in, in het boek waar we het over hebben... Zonder vrienden geen, fil geen filosofie, uh, uw nieuwe boek. Um, namelijk dat je als uh, uh, wetenschapper sowieso kritisch moet staan tegenover je eigen uh, denktrand. En u heeft daar een uh, speciale benaming voor... namelijk denken tegen jezelf in. Tegen jezelf indenken. Ja. Wat is dat precies? Wat behelst dat? Um, nou, dat is dat je... zeker als filosoof toch wel een bepaald soort... soms diepe overtuiging of levensbeschouwing hebt. Uh, en dat je dus eigenlijk die voortdurend in gesprekken, maar ook in boeken... en ook met uh, de feiten om je heen moet toetsen... of uh, dat niet ondoordacht is. Je wil, je moet, het moet doordacht zijn. Als je dat doordenkt, als je wat weer heel netjes heet... reflexief daarnaar gaat kijken uh -huh. dus... Uh, dan en het geen stand houdt, moet je dat als het ware kunnen veranderen. En dat, dat is dus wel heel moeilijk. Het is wel heel moeilijk, maar uh, voor wat mij betreft... En dan niet zo'n prettige bezigheid, lijkt mij eerlijk gezegd. Um, nee, in eerste instantie niet. Het is uh, nooit leuk om te denken van, hé, hey, ik heb me vergist. Um, bij nader inzien uh, is het wel belangrijk en ook wel spannend eigenlijk... om dan te kijken hoe je je vergist hebt en waarom je je vergist hebt. Ja. Ik zeg dus zonder meer dat ik in het verleden een aantal standpunten in heb genomen... waar ik nu me heel erg ongelukkig mee voel... Maar ik probeer wel te begrijpen waarom ik die standpunten had. Bijvoorbeeld mij gemakkelijk gepraat uh, over geweld in uh, zeg maar de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Ik uh, denk nou van nu ik echt geweld goed heb bestudeerd, van, dat was wel heel gemakkelijk en een beetje gevaarlijk ook. Alleen het was in die tijd gewoon mode. Mm -hmm. En vandaar dat iedereen riep wat goed van Hans achterhuis dat hij dat allemaal <lacht> uh, zo zegt. En nu denk ik van ja, ah. Dit was niet goed voor mij. Ik had veel kritischer moeten zijn. Maar B, ik begrijp het. Ik vond schuldig het niet vanuit de tijdgeest. Ja, ja. U, u doelt nu op de positieve beschouwingen die u schreef... over bijvoorbeeld uh, Mao Zedong ik, en J. Ja. Kevara. Ja. Waar u nog altijd... Uh, doe, uh, wordt achtervolgd. Ja. En ik denk, daar heb ik nu lang over nagedacht en veel opnieuw over geschreven. Maar nog steeds uh, roepen mensen dat. En ik denk, ja, dat was... Paste helemaal toen In, in die tijdreest. tijd. En ik heb echt de stapels, uh, recensies van. Uh, die allemaal positief waren. En niemand die riep, wat is dit schandalig? En nu. Er was er uh, één, hè? Die riep, dit is ja, schandalig. Ja, dat was Cornelis Verhoeven. Cornelis dus, maar Kees. Uh, voor, uh, voor De Intimie vrienden, Kees, de ja. vrienden ja. ja. De intellectuele vrienden. <laughs> en uh, voor mij die, Cornelis was de, Verhoeven. die was de enige, dus. die uh, dus inderdaad een, En dat, daarom weet ik het ook zo precies. Dat ik dacht, hé, hey, hoe kan dat nou? En achteraf, denk ik, hij was de enige die uh, gelijk had... en die toen tegen de tijdgeest indacht. Even om uh, het boek goed neer te zetten. En, en nog even voor mensen die later zijn ingeschakeld. Uh, u bent dus filosoof, enorme staat van diensten. Al tientallen jaren uh, beïnvloedt u het, uh, het publieke debat. Um, en u werd dan ook niet voor niets gebombardeerd... Uh, tot de eerste denker uh, des vaderlands in het voorjaar van dit jaar. Um, Ontwikkelingshulp, Welzijnswerk en Milieu. Dat zijn de onderwerpen uh, waar u veel over heeft uh, gepubliceerd, nagedacht. En uh, uw magnum uh, Opus verscheen in 2008. Met alle geweld, We refereerde u net al aan. En um, ja, dan is dit boek eigenlijk een soort tussenboek, zou je kunnen zeggen. Hè? Het is een soort terugblik. Um, ik had mijn afscheidsreden in Twente gehouden, in 2007. En uh, daar had ik... Meer willen zeggen, maar mijn afscheidsrede duurt ongeveer een uur en er zijn al stukjes weggelaten in de uitspraak. Um die heette dus Lof en troost van de filosofie. Uh -huh. En uh, ik vond het dus heel spannend. nu ik net denken, dat het vaderlands was geworden, om eens een klein beetje breder terug te blikken. En eens te kijken, uh, hoe kijk ik? Wel, dat is voor mij heel belangrijk, hoe kijk ik naar filosofie? Zoveel jaar heb uh, ik dat beoefend, maar eigenlijk, uh, wat betekent het voor mij? Wat betekent het voor mij persoonlijk? En dat soort zaken heb ik dus in dit boek gestopt. En nog weer een keer inderdaad, een beetje. Eerder werkte de vuur laten passeren, ja. ja. Het is dus eigenlijk een beschrijving van hoe uw filosofie zich heeft ontwikkeld. Ja, ja. en het is echt een uh, terugblik. Het is een klein beetje ook vooruitzicht op dingen die ik ga doen. Maar voornamelijk toch een soort overzicht van wat ik heb gedaan. Ja, bijvoorbeeld uh, wat u gaat doen is een groot werk schrijven over arbeid. Ja, ja ik ga het... Nou, nou, het is nog veel groter zelfs. <lacht> nog uh, groter. Het, het is een... Uh... Ik wil begrijpen, zo ik gaat het heen. Ik wil begrijpen, het. gaat het heten. Dat is een uitspraak van, uh, straks bleek het al mijn vriendin te zijn. Mijn intellectuele vriendin, Hanna Arendt. Arend. Ik wil begrijpen. God hebben haar ziel. Uh, het loopt dus door eigenlijk. Het is geen, geen, geen weergave wat zij zegt. Maar met een aantal van haar ideeën probeer ik inderdaad huidige ontwikkelingen te begrijpen. En precies wat u zegt dus. Eigenlijk het eerste waar ik mee bezig ben in de discussie is nu arbeid. Ja. En daarvan geeft u een kleine voorproef dus in een ik ben een van voorproefje de En een terugblik ook op een eerder boek van mij over ja. arbeid. Ja. Uh, daarover hoop ik straks later nog even meer. Uh, u heeft het opgedragen aan Ene Petra. Ik dacht, dat is een vrouw. Maar nee, het is een secretaresse. Precies, mijn vrouw heb ik al twee boeken aan opgedragen. Het ja. moet ook een keer genoeg zijn. En mijn kinderen ook dus. Uh, Dan nu, uh, Petra. Nou, als afscheidsreden was het heel duidelijk van wat ik allemaal uh, aan Peter te danken had... die uh, al die tijd in Twente mijn secretaresse is geweest. En eigenlijk meer was dan een secretaresse... ja, uh, dat was ze ook hoor, maar ze was ook ontzettend goed... in het reageren van teksten en in het tikken van teksten. Ik schrijf nog steeds met de hand, nee. alles. Uh, nu tik ik het allemaal zelf uit dus. Uh, oh, dat wel. Geen probleem. Een hele maar vooruitgang. Toen, maar toen was zij eigenlijk de enige op de duur... die mijn handschrift kon lezen... En ze heeft het meest ook uitgetikt. Maar tegelijkertijd was er dan ook een soort uh, redactie bij... Uh, en daar heb ik dus echt heel veel aan te danken. En dat was het juist, dat soort gesprekken. Waardoor mijn teksten in elk geval wat mij betreft... Uh, waarschijnlijk soms heel veel leesbaarder werden. En ze re de, redigeerde dan... stilzwijgend, hè? Daar is nooit iets over gezegd. Jawel, jawel. Nou, en, uh... Uh, ze, begon het, ze ja, deed het gewoon. Uh, <lacht> ze is veel beter in elk geval in uh, Nederlands. En ook in spelling. Ze doet altijd mee aan uh, het <lacht> grote Wat ik niet hoef te do doen, want ik maak zo ontzettend veel spelfouten. Uh, maar daar was ze dus veel beter in. Dus dat deed ze stilzwijgend. Maar eerlijk is eerlijk, als er dus inderdaad uh, een alinea was... waarvan ze dacht, nou, dat vind ik wel een beetje uh, over de top... of uh, dat is al twee keer gezegd, dan uh, mocht dat weg. Maar dan, dat moest wel even met elkaar bepraat worden, ja. Goed, Peter maar het is dus echt als een bedoven. soort dank. En dit was nogmaals die uitgebreide afscheidsrede. Uh, en wat ik in Twente heb gedaan, kan ik me niet voorstellen zonder Petra. Ja. Ja. Zonder vrienden geen filosofie. Kan ik daaruit opmaken dat... Uh, er echt geen filosofie zou zijn in uw leven als die vrienden er niet zo zijn. Kunt u alleen maar filosofie bedrijven samen met vrienden? Hoe, hoe ja, werkt dat? Ja, um, ik denk dat ik het inderdaad zonder vrienden en zonder gesprek met vrienden. Ik weet niet wat er zou gebeuren, maar ik denk dat ik volstrekt uh, droog zou vallen als filosoof. Uh, natuurlijk kunnen we nog blijven schrijven. Maar ook dan krijg je weer contact. Dus dan is het contact ook belangrijk. En het kan ook vrienden opleveren. Maar ja, maar de in... eenzame afzondering zou geen goed idee zijn. In uh, dat, zou voor mij, dat zou voor mij niet kunnen. Er is ook wel ik, verschillende keer dat ik een boek schreef. Ik ben er één keer op ingegaan. Uh, Bood een vriend. Mij uh, zijn vakantiehuisje op de Veluwe aan. Waar ik dan drie maanden kon gaan zitten. En, uh, want ik klaagde natuurlijk over dat ik afgeleid werd. En allerlei klusjes had enzovoort. Mm -hmm. En ik dacht nee, dat moet ik toch niet doen. Uh, ik sta op een bepaalde manier uh, toch midden in de wereld. En hoe graag ik ook soms een week rustig, keihard achter elkaar werk. Ik vind het ook heerlijk om dan uh, even weer iemand... in dit geval meestal toch uh, Tini mijn vrouw, ja. te zien... en even af te reageren en te kletsen en zoiets. En uh, ik zou dus niet zonder kunnen. Dat is een heel simpel voorbeeld, maar ook in brede zin dus... Ik heb het ook beschreven. Uh, ik denk dat ik bij elk boek wat ik geschreven heb... kan zeggen van, hé, hey, er was altijd een soort groepje om mij heen... Uh, dat meedacht en meekletste enzovoort. En dat was ontzettend belangrijk. Zonder dat had ik het niet geschreven. Ik vind kletsen niet helemaal het goede woord hoor, voor een filosoof. Uh, nou, dan uh, filosofeerde. <laughs> er is verkeersinformatie. Mijn men. Ja, het is nog best druk op de weg door ongelukken. Bijvoorbeeld op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Muiden staat 3 kilometer Fiede. De linkerrijstrook is dicht. A12 Den Haag richting Utrecht bij Bodegraven. 4 kilometer door een ongeluk. Ook daar de linkerrijstrook dicht. In Brabant op de A58 Breda richting Tilburg staat tussen Knop Galder en Sint Annabos 5 km file door een ongeluk. De weg daar is weer vrij. Andere kant op op de A58 richting Breda bij Ulfhout 3 km door weer een ander ongeluk. Daar is de rechterrijstrook nog dicht. Als laatste de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Ooschot. 5 km door een derde ongeluk. Uh, u kunt beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. NTR brengt cultuur Elke dag. Filosoof Hans Achterhuis is vandaag uh, onze gast. En uh, we spreken over uh, zijn nieuwe boek... Zonder vrienden, geen filosofie. Uh, heel even, want u, u beschrijft heel concreet een, een groepje... dat wekelijks bij elkaar kwam. De Illich Foucault-groep. Uh, um, hoe zag zo'n avond eruit? Uh, uh, wie kwamen ofmiddag, daar? of middag. Uh, ik heb aan die mensen dus... Uh, ik noem hier Nico, Erik, Ineke, uh, vijf, zes mensen... Uh, ontzettend veel te danken gehad. Um, ik gaf onderwijs over het welzijnswerk aan de faculteit Andragologie, waar het welzijnswerk werd een bestudeerd. Studie die toen nog bestond? Die toen nog bestond. En uh, ik had een heel. Uh, ik dacht dus de teksten van Illich en Foucault, zeer kritische teksten, met kleine stukjes tekst van mij al, van mijn boek de maak van welzijn en geluk zou worden. En uh, daar was een sfeer eigenlijk bij studenten... van wat hoorden we nou plotseling ineens? We dachten allemaal van dat we dat goede, mooie welzijnswerk gingen doen... en daar moeten we die kritiek uh, gaan, daarop gaan doen. En er waren dus enkele studenten... en ik kreeg me echt heel... dat ik ja, uh, bijna verliefd op ze, op ze werd. Dus daar zat dan een student en uh, die plotseling de ideeën van Illich of Foucault ging uitwerken... en het met mij verbond. En ik vond het zo heerlijk dat ik niet alleen zat... en tegen iedereen indacht als wij ware... maar er waren ook gewoon een aantal mensen die mee gingen denken. Nou, dat waren dus... Was dus uh, ik had toen drie werkgroepen gedaan. En dat werd allemaal met een papers als uh, tentamen afgerond... En uh, mensen hadden, kregen daar nog een opdracht. En zij vonden elkaar dus, uh, wat later de elite Foucault-groep ging heten. Mm -hmm. En gingen gezamenlijk uh, nog verder met teksten lezen. Uh, vroeg of ik erbij kwam. En uh, ja, dat werd van een uh, soort, eerst een uh, studiegroepje. werd het ook gewoon een vriendengroep. En we zijn er, ik denk, ja, wel een jaar of twee mee doorgegaan. Steeds afspraken maken. Uh, op de boot bij Nico en keer in Amsterdam, bij mij thuis. Uh, we hebben een conferentie over mijn boek uh, georganiseerd... Um, waarbij dus alles werd georganiseerd door de club zelf. Dus het was een vormingscentrum, maar daar was iedereen weggestuurd. Daar werd dus door de club zelf voor 110 mensen gekookt... en alles geregeld enzovoort. Dat paste bij onze ideeën over zelfwerkzaamheid <lacht> toen enzovoort. Maar het was, het was dus Geheel een, een, een vriendenclub waar later weer anderen bij zijn gekomen. En mijn dochter heeft er nog wel uh, op gewezen bij mijn afscheid. Die was toen, uh, nou, ik denk aan een jaar of acht, negen of zoiets was. En uh, hoe gek ze dat vond... Want ja, dat was mijn werk dan ook deels. Dit viel dus buiten mijn werk, maar het was wel het soort werk wat ik deed. En er kwamen gewoon aardige mensen bij ons thuis. En die zaten dus uren met mij te kletsen, maar weer toch te filosoferen. Ja, ja. uh, <laughs> oh, is dat nou wat je doet als uh, mijn vader... <laughs> ja, zo dat doe ik ook in Amsterdam. Ja. <laughs> en werd daar dan ook wel over koetjes en kalfjes gekletst? Ja, na, ja, natuurlijk. We hebben dus echt heel veel... Ja. Nee, want dat werd dus echt uh, een vriendengroep... met ook heel leuk op een gegeven moment uh, spanningen die ontstaan... tussen echte vrienden ontstaan die... We ook Heel in. leuk, ja. Ja, maar dan, dan merk je dus van. Uh, uh, we gingen een tekst van Irid vertalen, die was op bezoek, of was de gast van onze koningin in de Prijsburg Dam. En hij stuurde een Engelse tekst op, die in de Volksstand zou verschijnen. En die hebben wij vertaald en ook mm -hmm. verder uitgegeven. En dat vertalen luistert zo nauw... Uh, dat daar echt in de groep dus hevige discussies <lacht> over kwamen. Moet je dat woord nou zo vertalen? Dan mis je dat weer enzovoort. En hoe is dat ik, dat ik ben genomen? daar weer heel gemakkelijk, krijg ik vaak in. Dus ik denk van ja, hallo, zo belangrijk is het ook weer niet. Uh, hoe nauwkeurig ook wil zijn. Maar het was heel leuk om te merken <lacht> hoe dan spanningen ontstaan uh, vanuit de achtergronden van mensen, die allemaal opgelost worden hoor. En dus, daarna verscheen dat. Uh, standaard werk over geweld. Ja, nou, het hoort erbij. Hè, van, uh, toch een soort, als ik naar het geweldboek kijk, een soort strijd. Ook onderling heb je toch ook onder vrienden voor uh, erkenning en zo. En, uh, en waarom jalouzie. je wilt erkend. En dat hoort ook wel een beetje soms bij, ja. En dat moet je ook onderkennen weer. En ook over praat. En ook over praten, want gelukkig... Ja, dat we... hardop tegen elkaar zeggen. Uh, ja, want wij deden gelukkig wel teksten die erover gingen. Dus we konden gewoon ook via de teksten zeggen... <laughs> ja. van, nee, nee, maar uh, ik zal het niet al te moeilijk maken het gesprek... anders moet ik veel uitleggen. Maar de teksten waarin mensen op elkaar betrokken zijn... en elkaar willen overtreffen, mm -hmm. hadden we bestudeerd... van de Franse denker René Girard. En dan kon ook wel dus tegen elkaar zeggen van... hé hey, hé, hey, nu ben jij daarmee bezig. Ja, ja, dat of werd wel kon, op elkaar. Of iemand kon ook vertellen hoe in zijn uh, familie... Uh, daar mensen mee bezig waren. En we het om ons heen zagen en ook bij onszelf. En ik kon het vertellen bij mijn kinderen en weet ik wat. Ja, ja. Dus wat u ook schrijft in het boek, hoe belangrijk het persoonlijke voor u is, ook in het beschrijf... Daar denkt niet iedere filosoof hetzelfde nee, over. Want nee. er zijn er die vinden dat je helemaal niks persoonlijks kwijt mag in filosofische ja. teksten. Ja, ik, en ik denk die dat dus, het. Ik denk dus dat bij de filosofie, in ieder geval bij mijn soort filosofie, maar. Uh, het past en dat je je bewust moet zijn dat altijd uh, je persoonlijke leven, je persoonlijke overtuigingen enigszins meespelen. Dan moet je, als je er bewust van bent, ook denken van ja, uh, hoe ga ik daarmee om? Mm -hmm. Als je daar niets van bewust bent, uh, dan gebeurt het vaak achter je rug om. Dat is heel gek dus. Als mensen zeggen, daar heb ik niks mee te maken, uh, ik wil gewoon nadenken. En ik geef ook wel een voorbeeld hier. Oh, Dus u, u doet dat eigenlijk uit voorzorg? Want anders nee, gaan niet, anderen het doen. Niet uit, niet uit voor, Ja, dat weet ik helemaal niet. Ik weet niet uit voorzorg. Het is, het, je moet je bewust zijn. Uh, dat je een wereldbeschouwing hebt. waardoor je dingen op een bepaalde manier ziet. En Hannah Arendt zegt dat weer heel erg mooi eigenlijk. Um, de Grieken hadden het over een daimon, waar ons woord demon vandaan komt. Ja. En de daimon was een mannetje dat je als individu, als persoon nooit zag. Die was achter je rug en die vertegenwoordigde iets van jou. Maar die kon je dus nooit zien, want als je omdraaide, omdraait dus, ging hij dus mee. Maar de anderen zagen die wel. En dan kom je dus iets over jezelf te weten via die anderen. Nou, dat is heel belangrijk dat je ook dat begrijpt in elk geval. En dat je dan misschien op die manier iets... De aan kunt veranderen. Ja. Maar Ik vind het beeld dat heel mooi. Ja, ja. Je kunt het zelf niet zien, maar je hebt de anderen nodig als het ware om dat een beetje zichtbaar te maken. Is dat beeld sinds u dat gelezen heeft altijd bij u? Um, ja, dat heb ik vaak uh, gebruikt. Uh, dat beeld. Ik vind het ook een heel mooi beeld. Uh, het is ook gedaan. Ik heb het ook gebruikt in de recensie. Het laatste boek van uh, de Nobelprijswinnaar Coetzee mm -hmm. is een soort uh, gefingeerde autobiografie, maar hij laat door anderen over zich praten. En daar is dat beeld ook aanwezig van, hij kan zichzelf... Hij, en hij stelt zich soms als belachelijk iemand voor, zoals de anderen hem voorstellen. Maar daar is het weer, die diamond kan hij niet zelf vatten... maar met een literaire kunstgreep dus... probeert hij het toch weer via die anderen toch enigszins nou, te vatten. Dus dat ik hij, zie hem zitten, maar u niet, hè? Uh, nee, en ik zal hem Op nooit zien. Op dit moment, dus nee. nee. Er is een vraag van een luisteraar, Franse Pollux. Uh, geachte meneer Achterhuis, in uw vorige prachtige boek... over de uitwassen van de vrije markt... is de filosoof Ayn Rand, bestverkochte auteur in Amerika ooit, toch? De kwade genius. Hoop dat u door de huidige crisis... mensen van hun Ayn Rand geloof vallen? Dat we dus wat leren van de huidige crisis? Is de vraag? Ja, uh, leuk. Uh... De utopie uh, van de vrije markt, he. dat boek van 2008. Colin heeft een mooi u. boek geschreven, roman over de vrije markt. Dus ik vind het leuk om uh, de vraag van hem te krijgen. Uh, ik moet hem wel teleurstellen. Um, tot mijn stomme verbazing. Uh, ja, kun je dus. Althans, mijn overtuiging is het. dat haar ideeën heel veel met de huidige crisis te maken hebben. Um, moet dat, u dat in kort bestek uitleggen? Ja. Um, zij gelooft in een uh, soort utopie, een ideale samenleving. die alleen maar uit markt bestaat. Er is dus niks omheen. Mensen hebben alleen maar marktrelaties. Ik zeg ook in mijn laatste boekje. in haar hele oeuvre komt het woord vriendschap niet voor. Want vriendschap is iets buiten de markt. Ja, het is dood, denk ik, wat u dus, beschrijft. Ja, ik, je wordt, als je denkt van je kunt alleen maar marktrelaties hebben, is vreselijk. Dus ik denk dat. En zij is er niks dan meer. Niks vriendschap. Niks vriendschap, uh, niks liefde. Nee. Seksuele liefde kan ze nog een beetje... Koopbaar. Dat kun je ja. ook uitruinen ja. misschien nog. Allemaal Maakt maar dat lijkt me ook niet ideaal. Um, ik denk dus dat, omdat zij ook de meest gelezen auteur in Amerika is... na de Bijbel... en dat zij de... Uh, ja, toch degene was die uh, Alan Greenspan... de vorige uh, verantwoordelijke man van, uh, van de Amerikaanse Centrale Bank. Uh, was haar, Greenspan was haar belangrijkste leerling... Die heeft ze dus geïnspireerd. Dat zij dus heel veel te maken heeft met de kredietcrisis. En dat zeg ik ook in mijn boek. De utopie van de vrije markt. Maar het wordt door weinig mensen... die er echt mee te maken hebben opgepikt. De kritische mensen, die toch <lacht> al kritisch waren... roepen wat, uh, wat mooi. En dat zie ik allemaal. Uh, mensen die aan de wat rechterkant zitten. Die willen niet over die oorzaken... van de kredietcrisis praten. Maar eigenlijk veel liever hoe lossen we het nou op. En laten we alsjeblieft niet zeuren over mevrouw Arne Rente enzovoort. Ja. En ik vind het jammer... Want in Amerika is er op het internet wel een ontzettend veel debat aan de gang... tussen voor- en tegenstanders van haar. Was zij nou de schuldige van de kredietcrisis? Of, dat kan ook, kan zij juist, als ze echt heel goed gevolgd zou worden... de kredietcrisis oplossen? <totstuk> Althans, haar ideeën dan. Uh, u, u zegt dat van ja, de mensen die toch al kritisch waren... die hebben het wel, uh, die, die hebben het wel gelezen in mijn boek... maar al die anderen uh, juist niet. En u doelt dan, want u, u refereert uiteraard aan dit boek... en aan deze Amerikaanse filosofen. En uh, u maakt zich dan eigenlijk uh, behoorlijk boos... Ik ben natuurlijk nooit echt ik wel boos. Wel, ik ben wel echt boos, maar ik ben wel vriendelijk als ik boos ben met u praat. Edwin van der Haar die uh, uh, ja. Oh, ja. schreef het boek Bemind, maar onbekend. En uh, hij veegt de vloer aan met de utopie van de vrije markt. Met, ja. met uw boek dus. Um, nou, legt u het eerst even uit. De, ja, uh, heel Rutte, simpel. Rutte had trouwens een prachtig voorwoord in het ja, boek van uh, de simpel, van Heel simpel. Uh, op een gegeven moment zag ik een. Uh, ik had dus over het uh, liberalisme geschreven in de Utopie van de vrije markt. Ja. En het idee dus dat we bepaalde ontwikkelingen van het liberalisme, niet het liberalisme als zodanig, verantwoordelijk waren voor de kredietcrisis, waaronder mevrouw Ayn Rent. En uh, ik was geïnteresseerd en zag op een gegeven moment... bij de boekhandel een boekje liggen dus inderdaad... wat de filosofie van het liberalisme zou uitleggen. Uh, ik keek erin en uh, kijk dan altijd, toch even achterin... bij de A van Achterhuis, dan word ik genoemd. <lacht> en uh, ja, toen werd ik inderdaad genoemd. Maar dat was dus in een uh, ja, ik denk anderhalve alinea... waarin stond van ja, als je iets wilt leren... Van, weten van, te weten wilt komen van het liberalisme... dan is dit wel het allerslechtste boek wat je kunt kiezen. Nou, ik weet het niet meer met mijn hoofd... maar maar, uh, het was dus vooringenomen. Het was met halve waarheden. Het was met onjuistheden. En daar stond toen een punt achter. En er werd niet uitgelegd waar een onwaarheid bij mij stond, waar een onjuistheid stond, wat ik of verkeerd had gedaan. Maar toen was ik nog verbaasd toen ik het voorwoord zag waarin onze premier Mark Rutte zegt... Van dat hij zo ontzettend blij is met dit mooie boekje. En met zoveel woorden ook zegt dat hij zo blij is... dat die grote geest van Ayn Rand... letterlijk dus toegetreden is tot het liberale gedachtegoed. En dat hij het boekje dus een heel belangrijke plaats... in zijn boekenkast zal geven om het af en toe weer na te slaan... als hij naar Ayn Rand wil kijken en zo. Zal uh, hij nog met Obama over spreken? Uh, dat denk ik niet bij Obama. <laughs> uh, uh, maar in elk geval, uh, ik heb toen eventjes, niet boos hoor, maar wel van geschreven. Dat betekent dat mijn boek in elk geval niet in de boekenkast van Mark Rutte zal ja, staan. Ja. Wat trouwens niet meer waar is, want ik heb het hem persoonlijk aangeboden. Oh, en? Heeft um, het uh, uh, met nou, blijdschap ontvangen? Uh, hij gaf, ik, ik heb verleden jaar... Voor de Vlaamse liberalen heb ik de Karel popperlezing Dat is een jaarlijkse lezing gehouden. U bent in België nog veel populairder dan nou, hier. Ben populairder nou, ben ik populairder. u bent. wordt daar vaker uitgenodigd. Maar in de liberalen in, elk geval in Vlaanderen, daar kan ik het heel goed mee vinden. Ja. Ja, ja, ja. Dat ligt in Nederland wat anders. <lacht> en waar anders. zit hem dat dan in? Ik weet het niet. En toch, ik denk uh, wat de liberalen betreft. Maar ik ben ook pas bij de christelijke vakbeweging geweest. Uh, die een tweejaarlijkse congres had in Vlaanderen. Bij de liberalen denk ik een toch uh, grote openheid. En wat me überhaupt in Vlaanderen opvalt... dat, gaat, dat geldt dus voor uh, zowel socialisten als liberalen... Uh, veel grotere kennis en vaardigheid in de filosofie. Heel o, gek. Ja? Ja. Ik heb daar echt met een aantal mensen in het verleden ook... Uh, Frank van der Broeke, nu minister van staat... maar ja. toen uh, gediscussieerd uh, met Verhofstadt. Uh, ze kennen hun filosofie. En als ik met hen praat, hebben ze mijn boek gelezen. Dus ze hebben niet van iemand anders een aantal aantekeningen gekregen... <lacht> om er te praten. En ze praten er van binnenuit over. En Terwijl je ik de politici mij... hier nog maar tegen moet komen. Nou, ik was toen verbaasd bij Frank van den Broeke Daar Heb ik ook openlijk toegezegd in Vlaanderen... van ik zie mij niet in Nederland, in dit geval in die tijd toen... met Wim Kok op die manier een uh, discussie aangaan. Waar dus uh, hij niet optrad als minister... maar gewoon als filosoof die met mij ging praten. Ja. En dat, ik zag dat niet bij Wim Kok gebeuren, hoor. Ja, dat is een betere wereld om als filosoof... Als te Als filosoof functioneren. wel, ja. Ja, <laughs> ja, nogmaals, ik zeg dus niets over de politiek, hè. Ik bedoel, uh, ik, vind het, ik vind een verschil tussen of, uh, Mark, hoe Mark Rutte dus over inderdaad filosofen praat... of hoe hij politiek bedrijft. Mm -hmm. Ik bedoel, dat moet je niet op één lijn stellen, dus. En was trouwens natuurlijk wel iemand die uh, oprecht geïnteresseerd was in uh, de filosoof. Maar daar heeft hij geloof ik ook weer wat op aan te maken, hè? <laughs> Ach, op iedereen. Ehm... Uh. <laughs> um, nou, bij, bij Bolkenstein uh, vind ik dus ja, twee punten. Aan de ene punt van hem is heel duidelijk... dat hij ontzettend veel kritiek heeft op, zeg maar, uh, radicaal, utopistisch links. Mm -hmm. Maar met die kritiek ben ik er eigenlijk wel eens. Mm -hmm. Dus daar kunnen we elkaar vinden, okay. denk ik. Alleen ik denk, dat soort kritiek hoor je ook op je eigen richting te hebben. Want daar ook vind je ook dezelfde soort tendensen. En dat heeft hij totaal niet. Als je zijn laatste boek leest, dan zie je dat uh, echt... Links wordt afgeserveerd. En nogmaals, ik ben het er inhoudelijk soms mee eens. Uh, maar ik zou zeggen, nou, dan moet je ook kijken naar mevrouw Eindrent... en naar uh, de grote favoriete filosoof van Mark Rutte, Friedrich van Hayek. Want ook die hebben een aantal radicale en gevaarlijke tendensen in ja. zich. En dat, ook aan Bolkestein het advies, denk eens tegen jezelf denk in. Denk eens tegen jezelf ja. in, ja. Überhaupt aan iedereen dus, hoor, ja. ja, dat, ja dat, dat geldt dus ook een beetje nu weer... Uh, er is nu discussie in de kranten. Over um, de ik weet de naam niet meer. De lezing van uh, Job Cohen. Ja. Uh, ja. Voorbij de meri meritocratie. Maar ik weet niet meer hoe die heette Naar een socialistisch kopstuk. De, voor mij. Nee, niet. Nee. De verwijzing Was verwij? Nou, het kan best. Nou ja. Maar in elk geval, ook daar heb ik weer uh, het idee van... Uh, daar zou je nog iets kritischer naar je eigen traditie kunnen kijken. Dus het is niet dat ik alleen liberalen daarvoor <lacht> wil aanspreken. <lacht> maar, uh, oh wacht, ik ga trouwens nog eerst even één vraag doen... van een luisteraar, geachte redactie. Um, Hans, je staat me nog bij. Dit is Jan Kijk. Bakker. Uit Sint-Anna-parochie. Een bekende? Ja. Uh, Hans, je staat me nog Jongen. bij van je geniale ontmaskering... van de nieuwe vrijgestelde. Midden jaren 70 over de welzijnsmarkt. Zou het een idee zijn om dit, 35 jaar later nog eens te herhalen... ten aanzien van de zorgmarkt, het hele geprivatiseerde conglomeraat... van bekostigers en ziekenhuizen, et cetera? Er is nog niks veranderd, lijkt mij. Um, dat vond mijn... Uitgever ook een beetje, dat laatste, dat er niks veranderd was. Die vond dus dat mijn boek De Markt van Welzijn en Geluk... opnieuw uitgegeven zou moeten worden. Maar, um, maar u toen, heeft uw bedenkingen. Toen ging ik het lezen en ik dacht, ja, het is toch wel heel erg gedateerd... Jan Bak heeft gelijk. Er is weer een soort conglomeraat. Maar er zit toch anders in elkaar dan toen het revolutionaire welzijnsconglomeraat. Want die dachten allemaal dat ze de revolutie gingen maken in de samenleving. Er staan zoveel voorbeelden in uit die tijd. En ik heb het aan een aantal vrienden gegeven. Uh, en gezegd, lees er nog een keer. Moet ja. het opnieuw uitgeven worden? Uh, met eventueel een lang voorwoord. En die raden het mij af. Uh, behalve als ik bereid zou zijn, en dat vraagt Jan Bak misschien... Om het uh, te herschrijven en daar naar de hele geen zin situatie. In. Nee, want ik. Ik vind het dus veel spannender op dit moment... om toch uh, enigszins nieuwe dingen te doen met die ideeën... wat ik straks vertelde van Hannah Arendt om te kijken... hoe kan ik die actualiseren? Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Ja. Dus uh, het is aangekondigd hoor, voor de boekwinkel. En ik heb gezegd, nee, dat moeten we niet doen. Zelfs niet met een mooi dik voorwoord. En zelfs niet met uitleg. Uh, nee, dat moet niet. Of het moet helemaal veranderen. En dat doe ik nu niet. Nou, dat is duidelijk. Uh, dus Jan, sorry. Uh, uh, ja. nog, even, nog even terugkomend op uh, het feit uh, dat u uh, het advies geeft... aan een ieder om tegen jezelf in te denken. Uh, wat u dus ook doet, en wat u ook heel duidelijk in dit boek doet... van daar en daar heb ik steken laten vallen... of dat heb ik niet goed gedaan. U bent kritisch ook te tegenover uzelf. Uh, we spraken uh, Petra, de secretaresse, <laughs> en zij zegt... het was altijd mea culpa. En ook op momenten dat het eigenlijk onnodig was. In de persoonlijke contacten bedoelt ze nu? Waarschijnlijk. Nou ja, misschien ook in een persoonlijke contact. Uh, maar... ik, was, uh, ik denk dat ik, ik ben geen uh, geweldige manager of leider ben. Uh, uh, dat heeft ze natuurlijk ook meegemaakt. Um, ik vond het daar heer... sprak zij over in. Ja, in over, haar... Dat weet ik helemaal niet, want ik heb het echt niet goed. met haar contact gehad. Ja, dat klopt. Um, ik denk wel dat ik uh, de groep uh, bij elkaar kon houden. Ik ben zelfs decaan van mijn faculteit geweest. Toen was een decaan nog niet zo machtig als tegenwoordig. Tegenwoordig is het echt een baasje. Maar toen nog niet. Met studentenraden en faculteitsraden en weet ik wat. Um, maar ik denk inderdaad dat ik uh, niet altijd meer culpa riep... maar dat ik niet veel moeite had als er dingen misgingen... en er gingen dingen mis om te zeggen van... God, dat heeft ook iets met mij te maken. In ja, de persoonlijke sfeer. Maar ook als het onnodig is, zegt zij. Want waar, waar ja, zit hem dat in? Want ze vinden dat... mij waarschijnlijk te aardig. <laughs> um, maar... Nou, maar anderen zeggen dan... Dat, dat beschrijft hij ook zelf in het boek. Hij koketteert ermee. Uh, ja. Dat zegt zij niet, hoor. Dat nee, schrijft dat, u dat zelf. Dat zegt zij niet. Dat, uh, en dat zeggen ik zal ermee er koketteren. Um, nee, ik vind het in een persoonlijk contact... en dat is dus heel belangrijk... Uh, dat je eigenlijk meestal... Toch wel zelf op een of andere manier niet de schuld bent, maar wel iets te maken hebt als de dingen misgaan. En ik kan. Maar twee ruzieën hebben er twee schuld. Zoiets in Ja, en, uh, en er zijn ook. Uh, maar goed, ik ga hier niet met Peter een discussie voeren. <laughs> ook al zitten ze te luisteren. Uh, er zijn natuurlijk ook wel mensen weggaan uit mijn groep. Uh, na conflicten. Waarbij ik natuurlijk best zei: van ik heb enige schuld. Uh, maar uh, toch in ieder geval niet zoveel dat ik vind uh, dat de zaak omgedraaid moet worden of zoiets. Dus, dus, maar ik denk wel dat het belangrijk is. dat heeft weinig met mijn filosofische bedrijvigheid te maken. maar überhaupt in persoonlijke contacten. om ook heel vaak bij conflicten te kijken. van heeft het een klein beetje met mij te maken. Hm. En u zegt dat heeft niet zozeer met mijn filosofische gedachten te maken. Terwijl het daar toch wel een beetje op lijkt. Ja, want... dat, li dat lijkt er wel op. Maar het is dus niet zo van uh, mijn hele wereldbeschouwing. maar ik denk dan ja. Uh, er gebeuren in persoonlijke contacten zoveel dingen. Waarbij kleine dingen fout zijn gaan. En vroeger had ik altijd een neiging meteen. Uh, nu kan ik ook over. Uh, uh, directe persoonlijke relaties, met vrouw of kinderen praten... van nou, uh, dat is jullie fout allemaal. En nu kan ik eens een half uurtje denken... denk ja, misschien heeft het ook wel iets met mezelf te maken. <laughs> en dat heb ik zeker met die groep ook gehad. Dat ja, ik dus ja. inderdaad geen leider was die strak riep van zo moet het allemaal. En als er dan een conflict was, dat ik ook inderdaad zei... goh, uh, hier zitten twee mensen. Maar ik ben een van die twee mensen die ja. ook misschien iets fout heeft gedaan. Een van de laatste hoofdstukken uit het boek gaat over uh, troost van de uh, filosofie. Op welk moment in uw leven uh, bood de filosofie daadwerkelijk troost? Ja, dat is een beetje een vreemd verhaal. Um, nou, die troost, de inhoud van die troost is een beetje een vreemd verhaal. Maar de troost was heel duidelijk. Um, er overleed. Um, nou, we noemen het vaak: uh, het was ons derde kind eigenlijk. De meest dierbare. Uh, of vriendin van onze dochter, vanaf vier jaar. Uh, die eigenlijk altijd bij ons was. Uh, haar moeder was weduwe en werkte gewoon als huisarts. Dus eindelijk wel eens over de vloer ging met onze vakantie... Uh, nou, hoorde gewoon erbij. En uh, Johanne is overleden. En uh, ja, dat heeft ons uh, echt waanzinnig geraakt. En, Hoe oud was ze toen? Um, ze is overleden in uh, 2000... Um, en ze is dus van uh, 1969, net als mijn dochter. Hm. En uh, ja, daarna ben ik echt heel veel. Uh, ding ik heb heel veel romans toen gelezen. Romans die gingen over vriendschap. En waarbij ik inderdaad mijn dochter en Johanna terug zag. En uh, die over de geboorte en do over dood gingen. Maar ook filosofie. En uh, ik kon dus de strenge filosofie eigenlijk niet lezen. Uh, argumenterende filosofie, dat ging niet. En tot mijn stomme verbazing kon ik wel uh, Machiavelli lezen. En vond ik een soort troost in het lezen van Machiavelli. Want ik moest wel filosofie ook blijven lezen. En dat begreep ik helemaal niet. Ik begreep het helemaal niet van hoe kon ik daar nou troost uit halen. Zo'n immorale, immorele, ja. politieke denken. Uh, en dat probeer ik te begrijpen daar. En ik kon dus de troost niet halen uit, de, uit Plato bijvoorbeeld... die wel degelijk over de dood schrijft natuurlijk. Maar juist bij die uh, filosoof als Plato... of bij de christelijke, christelijke denkers meester Eckhart... die over de goddelijke troost schrijft... is troost iets waarbij gezegd wordt... je moet de eeuwigheid van de wereld zien... en je moet je niet in persoonlijke individualiteiten verliezen... En ja, dat was voor mij geen troost, want... ik bedoel, daar was wel iemand die persoonlijk en individueel was... Ja. toen die zei, ja, dat ja. vragen we weg in het grote geheel of zoiets. Ja. En uh, ik ontdekte toen dat ik die troost wel vond... dus in heel veel romans, maar ook in uh, Machiavelli Maar Ferry. waarom wel bij Machiavelli dan? En dat heb ik me dus afgevraagd in het hoofdstuk... Ja. want het was toch een beetje gek. Um, en ik kwam er dus uit... Uh, Machiavelli vertelt vooral verhalen. En die verhalen vertelt hij ook omdat hij zelf eigenlijk in zijn praktische leven mislukt was. Uh, hij had geprobeerd van Florence een soort republikeinse democratie te maken... maar de medici hadden de macht gegrepen. Hij was gevangen gezet, gemarteld, uh, was uitgeschakeld... en uh, ging nadenken over zijn eigen ellende... En ging dus die verhalen naar voren halen. En die verhalen hadden dus niet veel te maken met inderdaad mijn probleem. Maar het waren wel verhalen die mij inspireerden... om zelfs als wij verhalen de wijze vanuit mezelf te gaan denken. En dat is dus wat ik een beetje. Verhalen ben... over pijn en verdriet. Ja, bieden troost. Is ja, is ja, uw ja. En, er was dan die, en dan daar kwam die hele mooie uitspraak van uh, Kai Bliksen. Uh, de romanschrijfster die een aantal... Out mensen of kennen, Uit de film Out of Africa vooral, ja. Uh, ik die moet je onderbreken. Hans Achterhuis, want het want... uur is om. Het is echt waar. Wat, jammer. Wat schrijft u op de tegel? Wat ik op de tegel schrijf is niet zo moeilijk. Geen filosofie, maar ge... ik schrijf geen goed leven zonder vrienden. Geen goed leven zonder. zonder vrienden. Dank, Hans Achterhuis. Zo dadelijk op deze zender. Twee dingen met Margreet Rijntjes. En het gaat over Rutte die op bezoek gaat bij Obama. Een mooi aan. Dank, meneer Achterhuis. Dit was aflevering 2000. Uh, 385. Morgen maken wij plaats voor. Oh nee. Oh nee. <laughs> Europees voetbal. Tot donderdag. Radio 1. Nee. Kunststof NTR brengt cultuur. Elke dag.